Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is de belangrijkste klimaatrechtszaak in jaren begonnen. De rechters bij het Internationaal Gerechtshof... gaan zich buigen over de vraag wie er moet opdraaien voor klimaatschade. En die grote zaak is aangedragen door een van de kleinste landen ter wereld. Vanuatu, een eilandengroep in de stille oceaan... waar ze door stormen en een stijgende zeespiegel... steeds meer land dreigen kwijt te raken. Je hoort verslaggever Thomas Spekschoor. Vanuatu wil dat de rechters uitspreken... Dat... ...dat rijke landen verplicht zijn om hun CO2-uitstoot te verminderen. En als dat niet gebeurt, dan wil het land schadevergoedingen. Uiteindelijk gaat het hier slechts om een advies dat de rechters geven. En toch is zo'n advies volgens juristen belangrijk. Want het kan een doorslaggevende rol spelen in toekomstige rechtszaken. Een massale staking bij Volkswagen, de grootste autofabrikant van Europa... Terwijl de medewerkers moeite hebben hun boodschappen te betalen, gaat het met Volkswagen steeds slechter. En dus willen de werknemers er geld bij, terwijl Volkswagen juist wil bezuinigen, zegt correspondent Balduk. Een verhoging van 7% die wordt geëist door de vakbonden tegenover juist 10% eraf door Volkswagen. En daarnaast liggen ook nog eventuele ontslaggolven en fabrieksluitingen op tafel. En ja, voor Volkswagen is er ook eigenlijk best wel weinig ruimte om tot een compromis te komen. Want het bedrijf boekt nog geen rode cijfers, maar de, de winst gaat wel heel hard terug. En daardoor is er dus ook geen ruimte voor loonsverhogingen. Vanaf vandaag houden personeel in 9 van de 10 Duitse VW-fabrieken een waarschuwingsstaking van 2 uur en die stakingen worden bij elke dienst herhaald. In Nieuw-Zeeland wordt een zeldzame dolfijn onderzocht. Die is wereldwijd maar zeven keer gespot en nog nooit levend. Het is de zeldzame spadetandspitsnuitdolfijn. Zo'n dier spoelde afgelopen zomer aan in Nieuw-Zeeland. Onderzoekers willen meer weten over hun gedrag. Dit dier is waarschijnlijk as zo extreem als je kunt krijgen. En wat we are interested in is niet alleen hoe deze dieren But how they live. Volgens onderzoekers lijken sommige ziektes van het dier op ziektes die ook bij mensen voorkomen. Ze hopen dat ze daar meer over te weten kunnen komen door de dolfijnen te onderzoeken. Het weer, bewolkte dag, met heel af en toe wat zonnestralen, maar ook wat regen. Het is zacht, bij een graadje of elf nog steeds. Morgen een overwegend droge dag, met aardig wat zon en het wordt dan max 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het is allemaal wat en ben je meteen inheffen aan het begin van uur 2. Je Brian Adams een lekkere plaat om weer eens terug te horen op de Sampoortse Radio. Het tweede uur, wat gaan we daarin doen, Dolly Tempirik? Echt, hè? Ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Nee, je hebt geen idee? Nou ja, dat is mooi. Mijn velletje ligt weer thuis. Dus oh, oké. Okay. Ja, ik, heb, ik moet het gewoon hier op mijn scherm uh, eens een keer gaan zetten. Maar Zeker. Ik, ik, ik heb een vermoeden dat we wat nieuwsitems uh, gaan doen. Uiteraard, de nieuwsitems. Ja, items. ja. En uh, ja, we gaan uh, de sprintrace volgen in uh, Qatar. Oeh. Die ga ik zo dadelijk even oh, opzetten. Het is zo een, na drie, drie uur. Oh, drie dus, uur. Oh, het is al vijf uur. Ja, het... oh. Dus we zijn al een beetje klaar. Waar Waarom zit ik dan na twee dames op het strand? Ik heb drie twee, ja, dames de, Ja, dat weet ik ja. ook niet. Ja. Dus, maar Ja. Uh, half vier de evenementagenda natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ja. verder wat uh, verder ter tafel komt. Oh, de evenementagenda. Ja, ja dat leg ik die vast klaar. Heel goed, heel goed, ja. heel goed. En uh, ja, nou ja, verder het uh, nieuws uh, houden voor je in de gaten. Dus uh, mocht er een berichtgeving uh, zijn, dan hoor je dat uh, bij je eigen lokale radio ZFM al 34 jaar uh, actief. Eh, overal uh, op Facebook, behalve even op de 106.9. Ja, Daar is, is tijdelijk even stil vanwege ja. een uh, zenderstoring. Rotstorm. Rotstoring, Rot ja. Ja, storm toch? Was door een storm? Ja, nou, ja, was door die storm? Ja, is het echt waar? Volgens ja, vanav... mij door een stroomstoring. We hebben een stroomstoring gehad, maar goed. Oh. Dus dat heeft een dip gegeven aan de zender en die zei van doe het zelf maar. Nou lekker dan. Oh, Gaan we het okay. ook zelf doen tot vijf uur. Eigenlijk had hij door moeten draaien. Maar goed, we gaan de volgende plaat voor je draaien. En zodra lekker meer, uiteraard ook over de sprintrace daar in Qatar. Leuk dat je luistert, de zaterdagmiddag van ZFM. Tot aan 5 uur. wordt op zaterdag. Met heel veel muziek uit de jaren 80, zoals je dat gewend bent. Maar ook de nieuwe plaatjes en misschien wel een kerstplaat. Gaat allemaal langskomen. Blijf luisteren tot aan 5 uur. Hier is de Hefnerij niet. Zelf zal ik uh, mijn mond erover dicht houden wat er nou net gebeurde dat het even stil was op de radio. Maar uh, ja, ik was zo uh, aan de slag uh, om het uh, feit om uh, beelden te krijgen van uh, de Formule 1 op de televisie. Dat, uh, dat het even stil viel op de radio. Dus uh, bij deze heb ik dat uh, eventjes uh, kenbaar gemaakt. Dolly, het is weer tijd voor een uh, nieuwsberichtje. Nou, die heb ik bij me hoor. Uh, en wat voor een? Ja, zaterdag 23 november is er uh, bij een inval door de politie... een hermkwekerij aangetroffen aan de Valenneweg in Zandvoort. Deze locatie is in beeld gekomen bij politie en gemeente Zandvoort... na diverse meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Het bleek een professioneel ingerichte kwekerij te zijn... waar ook diverse andere drugs en drugsbenodigdheden gevonden zijn... Er is een verdachte aangehouden en het is nog onbekend wat de rol van deze persoon was. De drugs worden vernietigd en de woning wordt ontruimd. Omwonenden hebben aangegeven erg blij te zijn met deze actie... en de manier waarop hun tips opgevolgd zijn. De gemeente Zandvoort hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving... voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort... Met regelmatige controles wordt hier een positieve bijdrage aangeleverd. Heeft u een vermoeden van criminele activiteiten? Meld dit bij de politie via 09008844 of anoniem bij Meldmisdaad Anoniem via 08007000. Oké, okay, dankjewel uh, Dolly voor het uh, bericht. Ook daar kan je weer voor uh, gaan naar de ZFM app. Uh, en dan uh, vind je meer informatie over uh, andere nieuwtjes die in Zandvoort en de regio gebeuren. Zometeen uh, gaan we jou even op de hoogte brengen van uh, wat er op de sprintreis in Qatar op dit moment gebeurt. Maar eerst de Commodores, we fluiten erop los met de Brickhouse.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 Say I don't wanna win in a hand, cause she's a big house. She's mighty, mighty, and just letting it all hang out. Wait. Maar, uh, de Commodores en uh, de Brickhouse. Zometeen uh, krijg je de evenementenagenda van uh, Dolly Tempier. Dan weet je weer wat er uh, de komende dagen allemaal te doen is hier in Zandvoort. En dat is weer een hele lijst. Dus blijf daarvoor luisteren naar ZFM, je eigen lokale radio. En ja, we gaan echt uh, richting uh, Oud en Nieuw, de Kerst en uh, de Sinterklaas en dergelijke. Dus uh, Harry uh, van uh, de Aldi bollen, die doet uh, al goede zaken daar uh, voor de deur uh, bij uh, Albert Heijn. Dus uh, Harry, mocht je luisteren, goedemiddag. En uh, ja, geniet lekker eventjes van uh, de bollen daar uh, die jij uh, lekker uh, vers klaarmaakt. Wij gaan uh, Fox de Fox voor je draaien. Precious Little Diamonds. Little diamond, I leave it all to you, precious little diamond, not a count to you, precious little, precious little diamond, I leave it all to you, precious little diamond, not a county. Dat was Fox de Fox en Precious Little Diamond. Nou, we zijn even aan het kijken naar de sprintrace. Zit er alweer bijna op nog vier ronden te gaan daar in Qatar. Uh, ja, het gaat niet zo best met Max Verstappen voor de Verstappen-fans. Want uh, hij ligt uh, op dit moment op plek 8. Acht. Dus uh, achtste plek op dit moment in de sprintrace. In uh, ronde nummer 16. Norris op P1, Piastri op P2... Russell op P3 en uh, Sainz op P4, Leclerc 5. En Hamilton 6. Ja, waar vinden we de andere Red Bull-rijder? Uh, uh, Even kijken. Nou, ja, die uh, kan ik eventjes uh, niet, uh, niet vinden. Uh, in het, uh, oh ja, Perez. Ja, helemaal onderaan. De twintigste plek. Dus ik weet niet wat daar gebeurd is. We horen ze dadelijk wel van Randall Lawson. Die heeft uiteraard weer de pit reports. Zo rond en nabij uh, kwart over vier. Dus uh, blijf luisteren naar je eigen radio ZFM. Heb jij nog een nieuwtje, Dolly? Nou, nieuwtje, ik, ik zit eigenlijk met de evenementagenda al in mijn hand. Okay, of nou, uh, wilde je nog eerst een uh, nieuwtje doen? Dat nee, heb ik wel hoor. Ja, nee, we doen uh, gewoon even een uh, gezellig platen en dan uh, zometeen uh, de evenementagenda. Is ook goed op. Gaan, uh, gaan we het zo doen. Hier is uh, de nieuwe single van uh, Geigo. En uh, die single heet uh, Hold On Me. I see the hurting deep within your eyes. I just wanna keep you close. And all the memories that come alive. That's tearing up in your soul. then this you don't. Lekker hè, de dansbare muziek van Keiger uh, op de Software Radio en Hold On Me. Laatste ronde ingegaan van de sprintrace daar Qatar. Uh, Lennon op P1, Piasti P2, Russell P3, Seins P4 en uh, Leclerc P5. Max stappen moeten doen, helaas met een plek, maar uh, wel nog het laatste punt in deze sprintrace. Uh, Half hier geweest, tijd voor de evenementjes. Ja, zeker. Ja, uh, morgen is er nog één dag uh, te bezoeken bij het Crystal... Christ... nee? Castle Christmas Fair... Uh, bij Duin en... Landgoed Duin- en Kruidberg in Zandpoort-Noord. Want vanaf 28 november was dat. En morgen de laatste dag dus van deze kerst- en lifestyle fair. Um, er zijn ongeveer 150 verkoop en culinaire stands... En naast typische kerstartikelen zijn er uiteenlopende producten op het gebied van lifestyle, mode en wonen. En verspreid over het evenemententerrein zijn meer dan 50 live optredens gepland. Waaronder diverse big bands en kerstkoren. Uh, kaartjes kunt u krijgen via de website Castle Christmas Fair bij Duin en Kruidberg. Dan uh, onder de naam. De ensemble naam Eva Seine brengt een, een, een gezelschap, een ode aan de muziek van Django Reinhardt en zijn tijdgenoten. En dat is bij het, het programma van Jesse Zandvoort. Um, even kijken, wat waar had ik de datum gezet? Ja, ik ben de datum vergeten erbij te zetten. Ik dacht dat het 15 december is. Oké, okay, daar nou ja. komen we nog even op terug. Daar komen we op terug, ja. Uh, Eva Zurgzene is de samenwerking tussen jazzzangeres Eva Scholte en het Thomas Baggerman-trio bestaande uit Thomas Baggerman, Max Baggerman en Remy Dielemans... De combinatie van Eva's verfijnde stem... en de virtueuze gypsy jazz van de heren... creëert een heel eigen en persoonlijk geluid. Dat kan worden vergeleken met muzikale grootheden... als Ella Fitzgerald, de Rosenbergs en natuurlijk Django Reinhardt. De vaste stek Theater De Krocht wordt gerenoveerd... dus de concerten zijn nu tijdelijk in Nieuw Unicum... aan de Zandvoortselaan 165 in Zandvoort... Vanaf half, twaalf, uh, half twee bent u van harte welkom. En de aanvang van het concert is half drie. Het André, entreebedrag bedraagt 15 euro. En reserveren van entreekaarten voor alle concerten... uitsluitend uit, uit, via jazzinzandvoort.nl slash reserveren Nog iets. Punt staat er. Raar. Nou ja, u kunt ook een paspoort toe voor de rest van de concerten kopen. Dan kunt u even een mail sturen naar info.jassiesandvoort.nl Helaas is spontaan binnenlopen en kaartverkoop aan de zaal... door de inrichting van Nieuw Unicum niet mogelijk. Ook biedt Nieuw Unicum de mogelijkheid om na afloop een hapje te blijven eten. En uh, dat kunt u betalen in Nieuw Unicum uitsluitend via PIN... En uiterlijk 4 december kunt u uw reservering kenbaar maken... via mail naar jazznieuwunicum.nl. Oké, okay, dus dat. Ja, het was 15 december, ik weet het weer. Goed, gaan we naar de volgende. Misschien heb je nog maar net een computer, tablet, smartphone... en kun je er nog niet zo goed mee overweg... of heb je al langer zo'n apparaat en gaat het je prima af. Of je nu beginnen bent of gevorderd. Iedereen kan wel eens vastlopen. Hoe fijn is het dan om persoonlijk hulp te krijgen? Dat kan bij het Digitaal Sterk Centrum. Elke maandag kan je van 10 tot 12 uur ochtends terecht voor al je vragen in de bibliotheek Zandvoort. En woensdag 4 december kun je van half 10 tot 12 uur terecht bij het pluspunt in Zandvoort. En het is gratis. Kijk, dat zijn goede berichten. Zeker. Nou, dan heb ik er nog eentje. Zondag 15 december is er een grote productie uh, bij uh, Classic Concerts. Uh, dat, die start om drie uur smiddag. En dat heet uh, Cello Octet Amsterdam Trikes. Of T-R-A-8-C-K-S. Hoe spreek je dat uit? Geen enkel trades, idee. Trades? trades ik heb geen idee. In ieder geval uh, vindt vind deze grote productie plaats aan de, in de Rooms-Katholieke Sint-Agata-Kerk... aan de Grote Krocht, 45 te Zandvoort. Het, be, de, het begint om drie uur en de kerk is open vanaf kwart over twee. En u kunt parkeren in de parkeergarage LDC nabij de kerk. De toegang is 25 euro en dat is omdat het zo'n grote organisatie is een grote productie is. Vrienden van de stichting Classic Concerts en hun introducee betalen 20 euro per persoon en jongeren van 12 tot en met 18 jaar 10, 10 euro en tot 12 jaar is het gratis. Er stond niks bij over mensen met een Zandvoortpas. Ik weet dat daar normaal Classic Concerts ook altijd... een uh, reductie voor uh, hanteert. Maar ik weet niet of dat dit keer zo is. Dat durf ik niet te beloven. Nee, zeker. Nou, 15 ja. december is dat dus, hè? Dat is ook 15 december. Ja, ja maar beide... ja, omdat, omdat je dat... Uh, zei, dus uh, heb ik eventjes... Uh, gekeken en ja. volgens mij is uh, dat uh, van uh, Jazz in Zandvoort op 8 december. Oh echt? mee je dat? Ja. Dus, o, oh, gelukkig. Dus dan dus, valt het niet bij elkaar. Nee, ik zat eraan te denken, hoe uh, kan je dat uh, combineren dan? Maar, ja, dat is ja, dus, dus niet. Jazz in Zandvoort is uh, 8 december daar in uh, Nieuw-Innicum. Dus ja. meer informatie op jazzinzandvoort.nl. Kan je het allemaal nog eventjes uh, op je gemak nakijken... en uh, hoe je je aan kan melden en dergelijke. Ja, inderdaad. 8 december en 15 december is het Classic Concerts... Uh... Zeker, Concert. Nou, ja. dat waren ze weer. Hè, de Dankjewel je Jij ook, bedankt, uh, Dolly. Ja, geen dank. We <laughs> weten weer waar we heen kunnen gaan, Joost, Zo hè, is de, het. de komende ja. weken. In, uh, Wordt weten? Zeker weten, nou, je kan het op diverse media nalezen. uiteraard ook uh, op de social media, de app en uh, hey, de ja, website hoor, van ZFM. Uh, we Zo Aan het begin had je het erover, hè, over de kerst. Ja, dat denk ik welke zullen we gaan draaien? Mariah Carey of deze? Oh. Nou nee, deze is gewoon hoor, voor hem. En uh, ik maak je blij met last Christmas.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 Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maan die doet u woont. Ja, als eerste draaide we Weemo in uh, Les Christmas. Een beetje vroeg nog misschien, dus we maken het helemaal goed uh, met deze. Van, uh, Henk Temming en ik vragen Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest, Dolly Tempierik. Ja, ja, ja dank Rob als, Alsjeblieft, hè, Ja, uh, Dolly Dolly. <laughs> uh, ja, straks hebben we Marco Termes met een uh, mooi stuk proëzie. Ja, Die, ben je benieuwd. Uh, verwacht ik elk moment uh, in de studio. Ja. Maar jij hebt, nog, uh, jij hebt nog even een bericht over wat er uh, vanaf 9 december allemaal gaat gebeuren. Dat klopt, want vanaf maandag 9 december wordt er gewerkt aan het riool in de Oranjestraat in het dorp. Heijmans Infra Regio Noordwest gaat de putten renoveren. En ook wordt er een speciale versteviging, een soort sok in de buizen geplaatst. Hierdoor gaat het riool weer jarenlang mee. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur ochtends en 5 uur middags. En verkeer kan langs de werkzaamheden rijden. En de verkeersregelaar zal zorgen voor een veilige doorstroming. De inrit van Oranjehof is afgesloten tijdens de werkzaamheden, maar s'avonds weer open. De bus rijdt gewoon en de parkeergarage bij de supermarkt blijft bereikbaar. Bij de planning is ook rekening gehouden met de opening van de schaatsbaan. En het zoveel mogelijk voorkomen van hinder tijdens de drukke decembermaand. Oké, okay, nou ja, de vraag was van mensen: we hadden het ook op onze Facebook pagina staan. Ja. Is de supermarkt wel bereikbaar, dat ja. parkeergarage? Ja. Of wordt daar op ja, is. is bereikbaar. Yes, die is ja, gewoon wel. bereikbaar. Goed dat geregeld. Vanaf aankomende maandag dus de werkzaamheden op de Oranje straat. Dankjewel weer voor dit nieuwtje. En wij gaan weer een lekkere plaat draaien. En Marcus Mes hij is inderdaad gearriveerd in de studio Woehoe. hoor. En uh, voor een uh, trouwe luisteraar van di dit programma en uh, Santana-fan, draaien we gewoon uh, nog eentje achteraan. Hier is She's Not There. op de Zandvoorts Radio met Cis uh, der. Dus uh, twee uh, Santana-platen achter elkaar. Ben jij een beetje fan van uh, Santana, Dolly? Waanzinnig. Waanzinnig, hè? Ja, Lekker. heel erg. Ik, ik heb, op heel jonge leeftijd had ik bijna al hun LP's al. Oké. Okay, ja. Uh, ja, Marco. Ja? Ben jij ook een uh, beetje een uh, aanhanger van uh, de muziek van Santana? Ik vind het prettig om na te luisteren. Al vanaf Woodstock. Ja? ja. Dat die. Uh, en ja, want toen bestond ik al. <laughs> nee, ik vind het heerlijke muziek. Ja, is het ook. Dus, uh, nou ja, ik werd van de week door uh, iemand aangesproken. Die zegt van, uh, ja, ik uh, luister altijd uh, naar, uh, naar jullie op de zaterdagmiddag. Leuk om te horen. En uh, ja, kan je Santana draaien. Dus bij uh, nou, deze gedaan. Do -do -do. Ja, de volgende Do -do -do. keer als ik weer uh, met je meedraai... mag je voor mij ook een nummer van Santana draaien. Maar dan Brightest Star. Oh, Oké, okay. ja, die is oh, ook mooi. Oh, die vind ik zo mooi. Geweldig. Nou, gaan we in het uh, volgende keer doen, uh, Dolly. Ja. Moet je nog even wachten. Maar uh, ja, die gaat er, uh, gaat er zeker uh, aankomen. Heb ik, heb ik wat om naar uit te kijken. Zo is het maar net. Nou ja, zo meteen het volgende uur. We hebben natuurlijk die sprintrace gehad. Ik zal nog even de eindstand opnoemen van de sprintresults. Ja. Dat is uh, ja, heel, heel verrassend. Piastri is uh, uiteindelijk de huh? winnaar geworden. Dus geen Lennon Norris, maar Piastri op uh, plek 1. En verdient daarmee 8 punten. Tweede Lennon Norris op uh, ja, tweede plek dus met 7 punten. Russell met 3 uh, ja, Mercedes, hè, gewoon uh, bovenaan. Op de derde plek zes punten. En Sainz uh, vierde en vijfde is uh, Leclerc. Twee Ferraris dus uh, achter de Mercedes. En. en de andere Mercedes komt weer op plek uh, zes. Max Verstappen vinden op P8. Maar hij heeft het beter gedaan uh, dan zijn teamgenoot. Want Perez die eindigde op de twintigste en laatste oh, plek. Oh, hij is wel aangekomen. Hij is, uh, ja, blijkbaar is hij <laughs> aangekomen. Ja, het alleen even. We moesten, we, we moesten er even op wachten. Maar uh, uiteindelijk... Uh, is hij uh, gearriveerd? Uh, nou ja. Ja, die kan beter oh. dan een bloemenkorstel gaan meedoen. <lacht> <maar. lacht> Zeker. Nee, ik ben heel benieuwd hoe uh, Randall Lawson uh, hierop uh, gaat uh, reageren en wat hij erover te vertellen heeft. Zometeen uh, net na kwart over vier doen we gewoon de pit report met Randall. Daarvoor de uh, Temes met een uh, mooi stuk proessie. Kan je al verklappen wat, uh, wat je dadelijk in de aanbieding hebt? Eerlijk? Ja, eerlijk? Nee, zo heet het. Oh eerlijk, zo, zo heet het. Nou ja, die, die, die gaan, we, gaan we zo meteen horen. Dankjewel. Het tweede uur, zo dadelijk het derde uur dus met die items. Ik zit nog even te denken wat was als laatste plaats voor het nieuws... en weer van vier uur gaan draaien. Hebben jullie nog een verzoekplaats? Misschien kan ik hem heel snel vinden. Ja, Willie Nelson met... Uh... Nou, ben ik, ben ik de naam kwijt. Uh, Dust, Dusty Bottles. Dusty Bottles. Yes. Willie Nelson. Ja, Dusty Bottles. Nou ja, ja, de computer werkt niet mee, dus uh, geen uh, Willie Nelson en uh, Dusty Bottles. Dit is toch wat, had ik hem maar zelf <laughs> op moeten zoeken, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja nou ja, we gaan... Uh, Gaan we gaan wel een andere plaat draaien. Ik heb jou net met weerberichten gehoord. Dus dan kunnen we echt zeggen van de uh, summer is over. Ja, nou, dat kun je wel stellen, ja. Zeker weten. Ho, ho, ho, ho. Ja. Dusty Springfield uh, als laatste voor het nieuws. En weer uh, van uh, vier uur. Hier is de summer is over. En graag tot zo. runs away with the day. The grass that was green is now hay.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 The summer is over